Kirsten klomp met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko op België op het WK zijn in meerdere steden rellen uitgebroken. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam moesten ME ingrijpen. Die kreeg de situatie snel onder controle. Inmiddels is de rust overal weer teruggekeerd. Fans van Marokko gingen de straat op om de overwinning te vieren, waarna het uit de hand liep. In Rotterdam gooiden zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. Twee agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Waarschijnlijk loopt het aantal arrestaties nog op. In Turkije zijn tientallen vrouwen opgepakt... bij twee demonstraties dit weekend tegen geweld tegen vrouwen. De demonstraties in Istanbul waren verboden. Volgens de groep Wij Zullen Femicide Stoppen... zijn in Turkije dit jaar bijna 350 vrouwen vermoord... door een man uit hun omgeving. De Turkse OM wil de actiegroep verbieden... omdat de groep zou strijden tegen familiestructuren. In Jackson, in de Amerikaanse staat Mississippi... is een jongen van 12 overleden bij het spelen van Russisch roulette. Toen hij de revolver tegen zijn hoofd kreeg, ging het wapen af. Hij speelde het spel met leeftijdsgenoten. Twee jongeren werden opgepakt vanwege moord. De politie hield ook een volwassene aan voor medeplichtigheid. Op het WK in Qatar heeft Kroatië met 4-1 gewonnen van Canada. Dat betekent dat de Canadezen zijn uitgeschakeld. Canada kwam na een minuut spelen verrassend op een 1-0 voorsprong. Maar daarna vocht Kroatië terug. In dezelfde pool verloor België van Marokko. De Belgen moeten daarom vrijwel zeker van Kroatië winnen... om nog door te gaan naar de volgende ronde. Spanje speelt nu nog de groepswedstrijd tegen Duitsland. Het weer bewolkt en vanavond en vannacht ook regen of motregen. Vannacht is het een graad of zes. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Maar s'avonds wordt het langzaam droog. Het is morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat er file op de A9... ook maar richting Amstelveen. Tussen en en Rotterpolderplein... ...is de vertraging 10 minuten. Er staat een auto met pech.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 Physics of the Light van Vicente Avila. Dat is het nieuwe album van Vicente. Daarna komt uh, London, The London Sessions van Ed Basel. Twee korte nummers, twee keer solo piano. En uh, nou, ik heb het... Ach, ik ga proberen zo strak achter elkaar te zetten... dat je het verschil niet hoort. Um, maar het hangt natuurlijk ook een beetje van de piano's af. Want de ene piano is de andere niet. Daarna gaan we terug in de tijd met Mike Rowland. Titania, de Fairy Queen. En, uh, in die tijd 96 was Mike nog niet zover... dat hij voor elke track een naam kon verzinnen. Dus het is gewoon track 2. Um, eens even kijken, dan gaan we terug in de tijd... met Hans Visser, Classical... En het is Hans Visser and Friends. En dat was ja, dat een beetje merkwaardige muziek. Je zou denken ja, klassiek, maar toch ook weer niet. En dan dit album, track 9. Kijk eens op peacefulradio.info. Shamans breath van professor Trent en Energizers. Geweldig. Dancing Your Animal, zo heet deze track. Ik dacht track 7, het was. Ehm. Um, ja, uh, dat, uh, dat is van Frank Nathale en Alanis Canasi. Onze grote vriend waar ik het vorige uur over had. Die deed ook mee aan dit project. En, en het is eigenlijk uh, een van de grote klassiekers die Shaman's Breath op het gebied van transdance music. Ja, uh, Ongelooflijke klassieker en ongelooflijk lekkere muziek. Zoals ook op wat we op achtergrond horen. Spiritual Environment, Shamanic Dream van Anugama. Dat is een Duitse productie, maar doet het altijd nog ontzettend goed. Heerlijke muziek om eindeloos bij weg te dromen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com.